uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Drie spelers van Nieuw Sloten in Amsterdam nu officieel verdacht van doodslag. Amsterdamse wethouder pleit voor afgelasten van alle amateurwedstrijden dit weekend. De Eerste Kamer debatteert met premier Rutte over de regeringsverklaring. En een rapport over Asbest in Utrecht is ronduit vernietigend. Bewolkt en af en toe zon, verder buien die van noord naar Zuid-Nederland trekken. Hier en daar met hagel of onweer. Het wordt een graad of zes vandaag, staat de stevige westenwind. Morgen opnieuw veel bewolking, winterse buien... en dan wordt het nog iets kouder dan vandaag. De Amsterdamse wethouder van Sport, Erik van der Burg... pleit ervoor om alle amateurwedstrijden komend weekend af te gelasten. Aanleiding is de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Van der Burg wil dat er een gebaar wordt gemaakt... Nieuwe Huis is namelijk al de tweede dode op het voetbalveld dit jaar. In januari overleed een 77-jarige supporter... na een trap van een amateurvoetballer... van het inmiddels opgegeven Amsterdamse Sporting Noord. Ik constateer in ieder geval dat wat er nu gebeurd is... zo verschrikkelijk is dat ik echt hoop dat, uh, dat we er wat aan gaan doen. Wat mij betreft dit weekend geen voetbal op de Nederlandse voetbalvelden... maar een weekend van bezinning waarin clubs met elkaar gaan praten... met hun leden gaan praten en zeggen... Wat is er aan de hand en wat kunnen wij als vereniging, wat kunnen wij als spelers doen om dit gedrag te stoppen? Dit is nu het tweede incident binnen een jaar tijd waarbij een dode valt te, te betreuren. Dat kan echt zo niet. De drie jongens die zijn opgepakt voor mishandeling van grensrechten Nieuwenhuizen worden verdacht van doodslag. Dat heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. Twee jongens van 15 en een van 16 van voetbalclub Nieuwsloten zitten sinds maandag vast. Ze worden donderdag voorgeleid aan de rechtercommissaris bij de rechtbank in Lelystad. Later vanmiddag meer over deze zaak. De KNVB houdt een persconferentie waarin bekend wordt gemaakt of er dit weekend wel of niet wordt gevoetbald. En of er mogelijk nog meer actie wordt ondernomen. De Eerste Kamer dan, die debatteert de hele dag met premier Rutte over het regeerakkoord. Belangrijk debat voor de premier, want in de Eerste Kamer heeft hij bij lange na geen meerderheid voor zijn plannen. En zal hij steun moeten zoeken bij een of meer andere partijen bij de PVV hoeft dit kabinet niet aan te kloppen. Politiek redacteur Margreet Boer, niet waar. Nee, daar hoeft hij zeker niet aan te kloppen. Want uh, de PVV die heeft een half uur geleden in de Eerste Kamer... een motie van wantrouwen ingediend tegen dit kabinet. Nou, Dat deed Geert Wilders in de Tweede Kamer ook... tijdens het debat over het regeerakkoord. En dat herhaalt zich dus nu in de Eerste Kamer. Maar dat is wel bijzonder, want de Eerste Kamer is eigenlijk... nooit van dit soort stevige politieke moties. Maar de PVV vandaag dus wel.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 Ja, dat is Marcel de Graaf, de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. En het is ook nog eens de allereerste keer... dat in de Eerste Kamer een motie van wantrouwen is ingediend... tegen een heel kabinet. Hmm, een kritische PVV, eh, andere partijen ook zo kritisch? Nou, ze zijn we wel kritisch, maar niet eh, op deze toon. Je ziet wel dat de oppositiepartijen in de Eerste Kamer... Ja, tussen neus en lippen door toch wel het kabinet waarschuwen. En dat doen ze niet voor niets, want ja, het kabinet komt... acht zetels tekort in de Eerste Kamer. Dus Rutte heeft andere partijen nodig om zijn plannen erdoor te krijgen. En dat beseffen die oppositiepartijen natuurlijk heel goed, kijk je naar het CDA, elf zetels. Dus ja, het kabinet zal waarschijnlijk vaak bij het CDA aankloppen om steun. En Brinkman geeft dus wel al wat uh, kaders aan... waarbinnen hij uh, wel of niet bereid is te steunen. Hij vindt bijvoorbeeld dat het kabinet veel te veel lastenverzwaringen... in het pakket heeft, belastingen gaan omhoog, yo met kindregelingen. Allemaal maatregelen die vooral de middeninkomens treffen. Waarom rekent het kabinet een anderhalf keer modaal werkende... of een tweeverdienende modaal met twee kinderen tot de Rijken der Aarde? Meneer de voorzitter, dit hele kabinet wil over hun rug gelijkheid zaaien, maar het zal bonje oogsten. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee, meneer de minister-president, u meneer de voorzitter. U kiest uw eigen politieke vrienden hier, maar rekent u zich niet te vroeg rijk bij ons. Werken in deze kamer is meer dan bij het kruisje tekenen. Ja, een gewaarschuwd mens telt dus voor twee, zegt Brinkman van het CDA. Als je onze steun en de steun van het CDA wil... dan moet je dus er ook voor openstaan om plannen te wijzigen, zegt Brinkman. Anders loop je kans dat ze toch weggestemd worden in de Eerste Kamer. En die waarschuwing is van het CDA. Maar goed, het kabinet kan natuurlijk ook naar de SP gaan. Die heeft ook acht zetels, net genoeg voor die meerderheid. Maar de SP zegt ook, voor wat hoort wat. Dus ja, iedereen wil er toch wat voor terug... als ze steun zoeken bij andere partijen. En zo geeft dit debat, wat nu een kleine drie uur bezig is... wel een aardig inkijkje in de politieke speelruimte die het kabinet heeft. Want ja, PvdA en VVD zullen toch afhankelijk zijn... van de steun van één of meer andere partijen in de Eerste Kamer. Dankjewel, Magneet Boer. Dit is het NOS het door meegens. Megens. Dan naar Utrecht. Daar is op het stadhuis een persconferentie aan de gang... over de asbestbesmetting. van afgelopen zomer, eind juli, werd er asbest gevonden... in een flat in de wijk Kanaleiland. 175 woningen werden ontruimd. De commissie heeft in die tussentijd gekeken... of dat allemaal goed is gegaan. Josephine Trehi... Loos wat zijn de conclusies van die commissie? Nou, die zijn keihard. Er is eigenlijk helemaal niks goed gegaan. Um, alles is fout gaan wat er fout kon gaan. Het begon al bij de woningcorporatie Mitros... die de bewoners niet goed heeft geïnformeerd over de asbestsanering waar ze mee bezig waren. Die dagen voor de ontruiming. Mensen hadden de was nog buiten hangen, ramen open. Kinderen speelden buiten, het was lekker zomer. En opeens liepen er bij spreken mannen in witte pakken rond. Maar de gemeente krijgt vooral ook heel veel kritiek van de commissie. Ze hebben veel te snel ontruimd. Luister maar naar de voorzitter van de commissie. En de allereerste conclusie die we trekken en getrokken hebben is... dat de maatregelen die zijn getroffen... na aanleiding van dit asbestincident uh, op het Knaleiland... dat die achteraf moeten worden beschouwd als buitenproportie. Het blijkt dat op het moment dat er... Uh, geacteerd werd, de, de feiten die toen bekend waren... dat waren vooral nog feiten van de dag ervoor, van de zaterdag... dat die feiten al zodanig niet zodanig waren... dat je op grond daarvan een zo ruime afzetting zou laten plaatsvinden... en dat je op die, met die spoedeisendheid zou gaan ontruimen. Ja, dus de ontruiming was misschien wel nodig geweest... maar had helemaal niet zo paniekerig en snel gehoeven. Ja, dus uh, aanvankelijk is er juist te weinig gecommuniceerd... en toen is er in één keer met veel paniek ontruimd. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, er was altijd inderdaad heel veel kritiek op de informatievoorziening... Hè, door ja. de bewoners, uh, onduidelijk tegenstrijdig. Daar was veel kritiek op en dat zegt de commissie nu ook... dat het echt een uh, belangrijk punt is. Het crisisteam heeft onvoldoende gefunctioneerd, zeggen ze. De communicatie was slecht.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 De communicatie was dus slecht, maar vooral ook heel feitelijk en kil. En dat was precies waar de buurtbewoners... of mensen die dus in contact komen met zoiets als een asbestbesmetting... die bezorgd zijn en bang zijn, geen behoefte aan hadden. Ja. Dus vinden zij nogal wat partijen die hierin spelen? De, de, de wooncorporatie, de, de gemeente. Wie, wie is er nou verantwoordelijk voor, uh, voor de ellende? Ja, inderdaad. Uh, Mitros, de wooncorporatie dus. Maar uh, heel veel punten komt ook de kritiek uh, bij de gemeente te liggen. Uh, nou, wat we net al hoorden, het crisisteam dat niet goed werkte. Er waren te weinig mensen. Het was ook vakantietijd. Uh, mensen waren slecht bereikbaar. Als je hoort, het is dus een voorbeeld, hoe dat gegaan is op die bewuste zondag dan in juli... Er was dus vastgesteld dat er dus uh, gevaarlijk te veel asbest was. En Mitros wilde die woningen ontruimen. Ze wilden advies inwinnen bij de gemeente. Hoe moeten we dit doen? Maar ze kregen niemand te pakken. De Loke burgemeester was telefonisch te bereiken. De meldekamer wist eigenlijk ook niet wat ze moesten doen. En uiteindelijk heeft Mitros drie kwartier later dan maar in een soort van paniek 112 gebeld. En uh, het is nu klaar daar. De persconferentie is afgelopen. Dank ja, het loopt nog eventjes en dan uh, zullen we straks nog even met buurtbewoners praten om reacties te halen. Maar wij laten vandaag van jou nog meer hiervan. Dankjewel, Josephine Tree. Een man van 52 uit Tilburg is alsnog veroordeeld voor de moord op zijn vrouw in 2007. Hij is eerder twee keer vrijgesproken, maar het gerechtshof in Den Bosch legt hem nu 15 jaar cel op. Het hof acht bewezen dat de man zijn vrouw eerst met een breekijzer op haar hoofd sloeg... en vervolgens met een keukenmes negen keer in de rug stak.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 PostNL erkent dat er klachten zijn. Volgens een woordvoerder is er recent nog aangifte gedaan tegen een medewerker die pakjes achterhield. Hoe vaak dat allemaal gebeurt en hoeveel pakjes er nou jaarlijks verdwijnen, dat kan PostNL niet zeggen. PostNL wijst erop dat er een aparte dienst is voor kostbare zendingen. Ja, wij waren onaangenaam verrast. Uh, te meer omdat wij juist voor dit soort klanten. Uh, een speciale service bieden. Dat heet MicroPakket. Dat is beveiligd pakkettenvervoer. En via beveiligd pakkettenvervoer kun je waardevolle spullen, goud, zilver, uh, juwelen uh, en dergelijke. in Nederland vervoeren. Goed. De Nederlandse tennistoppers willen onder leiding van coach Hugo Ecker... en manager Martijn Kabbes een commercieel tennisteam oprichten. Aan de lijn nu, tennisverslaggever Mark Brasser. Mark, een commercieel uh, tennisteam, wat is de bedoeling daarvan? Nou, de bedoeling is daarvan om de krachten te bundelen en dan volgens voornamelijk de financieel de krachten te bundelen. Het is geen vetbod bij de Nederlandse tennissers op dit moment. Tennis is een hele dure sport. Je moet een coach betalen, je moet het reizen betalen, soms hotelkosten betalen, van het prijzengeld dat je per jaar verdient. Ja, daar gaat een heleboel van af. En ja, als je dan de krachten kan bundelen, als je bijvoorbeeld met een x-aantal spelers naar een toernooi toe kan en dan bijvoorbeeld een fysiotherapeut delen of een coach delen, ja, dan scheelt dat natuurlijk enorm in de kosten. Het is ook een stukje zekerheid voor de spelers. Ik bedoel, die hebben niet als voetballers een bepaald basisinkomen. Ze hebben natuurlijk wel sponsorinkomsten. Maar ze moeten het geld echt verdienen tijdens toernooien. Als je die druk bij de speler weg kan nemen... door te zeggen, nou, ze willen graag vijf ton namelijk. Ze zoeken een sponsor voor 500.000 euro voor dat commerciële team. Als daarmee de trainers en zo al betaald zijn... ja, dat neemt dan toch een stukje druk weg bij de spelers... waardoor ze misschien ook beter gaan presteren. Klinkt heel logisch gek eigenlijk dat het niet al lang gebeurde zo. Ja, dat, nou, er, zijn al, er zijn al langer, uh, wordt hier over gepraat. Er zijn op lager niveau ook wel eens initiatieven geweest. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, het, het, het plan, er is een plan. En, en daar, daar, daar blijft het voorlopig ook bij. Er wordt vanmiddag over gesproken. In Almere gaan alle tennissers en de, de begeleiders en iedereen die daarbij betrokken is... gaan rond de tafel zitten. Uh, vijf ton aan sponsorgeld. Dat is heel veel geld. Zeker in de, in, in de, huidige, ja, in de huidige crisis, om zo maar te zeggen. Je ja. ziet bij bedrijven, het eerste waar ze op gaan bezuinigen... is op sponsoren, uh, sponsorgelden, reclamegelden. Dus 500.000 euro is, is veel geld. Het voordeel is wel ja, dat je dan een team sponsor, Dus presteert misschien uh, Robin Haase die onderdeel uitmaakt van die groep presteert hij misschien de ene week wat minder. Dan kan je nog wel uh, je exposure halen met een andere speler. Dus wat dat betreft is het wel aantrekkelijk. Maar hm. ja, dat moet nog wel heel duidelijk gesproken worden. Want voor de ene speler zal zo'n zo vorm, zo'n team aantrekkelijker zijn dan voor een ander. En hebben zich al toppers aangemeld? Je noemt Robin <sus> Haase. Ja, de, het is eigenlijk de hele, de hele Nederlandse top zitten bij Robin Haase, Timo de Bagger, uh, Icor Seisling, uh, bij de vrouwen Arans Karrus, Kiki Bertens. Trichel Hogekamp, dat is echt de top van het Nederlandse tennis wat nu de krachten wil bundelen. Dus op zich is dat voor een sponsor best wel interessant. Alleen, ja, een half miljoen euro, dat is, dat is een boel geld. Ja. Jij ja, deskundige, hoe, hoe groot uh, acht jij de kans van slagen van, van deze plannen? Dat oh, vind ik heel erg, heel erg moeilijk om te zeggen. Ik denk dat ze er misschien onderling wel uit gaan komen. Kijk, ik, ik zei net, Robin Haase heeft, die heeft nu een eigen coach. Die krijgt dus de volle aandacht van één coach. Die zal zo meteen zijn coach moeten gaan delen met, met andere spelers. Wat gebeurt er als twee Nederlanders tegen elkaar komen te staan en je hebt maar één coach? Mm -hmm. He, de, daar moeten allemaal goed afspraken over gemaakt worden. En dat zal best nog wel een proces zijn. Plus dan nog die sponsor erbij. Ja, ik hoop dat het slaagt, maar ik durf, ik durf er geen percentage aan. Wij wachten het met je op af. Dankjewel, Mark Brasser. Nu naar Kees Kwaks bij de AWB. Kees heeft verkeersinformatie. Dat klopt doorwalt. De A2, Eindhoven richting Maastricht. Nog altijd file rijden tussen Maastricht-Aken Airport en Knoopend Kruisdonk. Heeft te maken met een ongeluk. De weg is dicht tussen Maastricht-Aken Airport en het Knoopend Kruisdonk. Je moet worden omgereden. Dat kan vanaf Knoopend Keren zeiden over de A76 en de N78... Bij de Velsen tunnel gebeurde een ongeluk vanuit Velsen naar Beverwijk. Daarom is daar de Velsen tunnel dicht. Het verkeer gaat nu via de andere tunnelbuis. En dat duurt naar verwachting tot 4 uur vanmiddag. Kees, dankjewel. De hoofdpunten nog één keer. Drie jeugdspelers van Nieuw Sloten zijn nu officieel verdacht van doodslag. De Amsterdamse wethouder voor sport pleit voor het afgelasten van alle amateurwedstrijden dit weekend. Een rapport over de asbestsanering in de Utrechtse wijk Kanalen-eiland is ronduit vernietigend. En de PVV in de Eerste Kamer heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet.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 Welkom terug bij lunch. Vandaag heb ik een werklunch met een slager, want die hebben ook last van de crisis. Volgens het CBS worden speciaalzaken opgeschrikt door grote supermarkten opgeslokt. Moet dat ook zijn. Ingrid Koning duikt deze week in de speelgoedbranche. Vandaag kopen veel mensen nog even snel de laatste cadeautjes voor Sinterklaas. Bij de impactbalies van de speelgoedwinkels wordt er alles aan gedaan... om de klanten zo snel mogelijk te helpen. De extra rollen staan op dit moment stand-by, hier aan de zijkant van de kassa... Dus op het moment dat er een rol op is, dat we niet naar achteren hoeven te lopen. En dat hij meteen uh, klaar staat om de weer op te zetten. En na uh, half 2 standnl u kunt meepraten over het incident... dat zondag bij de Almeerse voetbalclub uh, Buitenboys plaatsvond. Kunnen we het geweld in het amateurvoetbal voorkomen? Of hoort het er, hoe vreselijk, uh, hoe vreselijk het ook is, toch gewoon bij? We zijn benieuwd naar uw mening straks bij de volgende stelling.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 Ruimere winkeltijden en de crisis zorgen er volgens het CBS voor... dat supermarkten als een hollebolle gijs de speciaalzaken opeten. Onder de, meer, eh, onder, eh, de slagerijen worden ook eh, veel mensen getroffen. Sinds het jaar 2000 is het aantal slagerijen in Nederland bijna gehalveerd. Daarom heb ik vandaag een werklunch met slager Peter Bouter. Hij is slager te Rotterdam en lid van het platform Jonge Slagers. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is het niet een heel onhandig tijdstip voor een slager... om even een interviewje te doen zo tussen de middag? Ja, een klein beetje wel, maar gelukkig heb ik een heel sterk team die de winkel voor mij doordraaien. En zodat ik hier met een gerust hart kan gaan zitten. Ja, jullie hebben ook van die lekkere broodjes, hè? Ja, we doen wel ons best, ja. Goed, um, wat merkt u als slager uh, van, um, ja, van deze crisis? Heeft u het ook moeilijk? Nou, wij als, als bedrijf zijn, hebben het zeker niet moeilijk op dit moment. Uh, maar uh, ja, het is natuurlijk een bekend verhaal dat er veel slagerijen uh, verdwijnen. Uh, ja, door de concurrentie met de supermarkt, onder andere. Ja. Want hoe, en hoe komt het dan dat u, dat u daar niet zo last van heeft? Ja, wij hebben denk ik een heel dynamisch bedrijf. Uh, we zijn zoveel jonge ondernemers. En uh, ja, we zitten op een locatie waar gewoon heel veel... Uh, uh, mensen uh, lopen, we zitten aan een voetgangersgebied... en uh, ja, wij kunnen ons onderscheiden van de supermarkten... met een uitgebreid assortiment van uh, ja, uh, artikelen en producten van topniveau. En wat, wat, wat is er veranderd in de slagerij? Hoe anders ziet het er nu uit? Wat voor producten heeft u erbij? Ja, wij zijn nog steeds meer aan het toeleggen als, als slagerij op, uh, uh, ja, op, op vlees van een hele goede uh, komaf. Eh, wij willen aan onze klanten kunnen uitcommuniceren van waar komt een bepaald dier vandaan? Hoe is het gemest? Wat heeft het gegeten? Door wie is het geslacht? En uh, ik denk dat dat een, uh, een groot pluspunt kan zijn in de slagerij. Ja, want uh, daar vragen mensen ook naar, door wie is het geslacht en wat heeft het beest gegeten? Ja, goed. Er zijn heel veel mensen die zich steeds bewuster worden van wat ze willen eten. En die maken dus zeer bewuste keuze om naar de slager te gaan. Omdat die slager kan garanderen, uh, in veel gevallen, van ja, uh, door welke boer is een beest grootgebracht. En uh, nou ja, inderdaad, wat voor voer heeft dat beest gekregen? En heeft hij uh, misschien wel antibiotica of juist niet? En ja, dat zijn toch allemaal items die onder de consumenten wel steeds meer gaan leven. Ja, gaat u ook steeds meer naar biologisch vlees dan? Ja, nou ja biologisch en scharrelvlees, ja. Dus daar, daar, en mensen zijn, zijn wat kritischer geworden op dat gebied... en da daarin eh, onderscheiden de zich dus van de supermarkt. Is, is het wel handig om in zo'n winkelgebied bij supermarkten te zitten... omdat mensen daar toch al hun boodschappen gaan doen? Nou, Het is duidelijk dat dat een stuk gemak meebrengt voor de consument. Eh, meestal heeft de consument zijn, zijn of haar auto daar al geparkeerd... en hoeft dus niet heel veel extra moeite te doen om naar de slager te gaan... en daar zijn vlees mee te nemen in plaats van het in de supermarkt mee te pakken. Ja. Nou is dat dan nog makkelijker. Hè? Mensen die echt gemakzuchtig zijn, die, die grijpen daar gewoon in het, in het schap... al staat daar dan niet bij welke boer de koe geslacht heeft. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Uh, veel mensen doen hun boodschap uh, uh, ja, op, uh, op gemak. Hè. Het gemak van de supermarkt, het one-stop-shopping... One is voor veel mensen natuurlijk wel een ding. En, en uh, het vak hè, van de slager, Hoe, hoeveel heeft u daar zelf nou nog mee te maken? Is het zo dat u steeds meer aangeleverd krijgt? Of bent u zelf ook heel erg actief met uitbenen en, en uh, nou ja, hele koeien onder handen nemen? Nou ja, dat laatste vooral. Wij zijn echt nog, uh, nog volop uh, uh, ambachtsbedrijf en dat proberen we ook uit te stralen. Dus we hebben zo, ja, onlangs de winkel uh, rigoureus verbouwd, waarbij we er dus ook voor gezorgd hebben dat het gros van de werkzaamheden echt in de winkel plaatsvindt. Zodat de klant ook kan zien van wat er gebeurt in, in, in het bedrijf. En uh, ja, het uitbenen van een koe onder andere uh, ja, is bij ons heel zichtbaar in het bedrijf. Ja. Nou is het toch zo, ondanks de werkwijze die u heeft gekozen, dat heel veel slagers verdwenen zijn in de afgelopen twaalf jaar. En daarvoor was dat mm -hmm. waarschijnlijk ook al aan de gang. Maar wat doen die anderen dan niet dat u wel doet? Zijn die dan minder met hun tijd meegegaan? Nou dat kan. Er zullen ongetwijfeld een aantal uh, slagerijen zijn die om welke reden dan ook niet meer met hun tijd kunnen of willen gaan. Maar ik denk dat dat zeker ook te maken heeft met een stukje vergrijzing. Uh, er is overal, uh, ja, de babyboom-generatie is zachtjes aan, uh, met pensioen aan het gaan. En bedrijfsopvolging is vaak een probleem. En dat is dus een oorzaak dat, uh, ondanks dat bedrijven misschien best levensvatbaar zijn, ja. uh, wel gaan verdwijnen. Ja, en oudere slagers, die, die zijn minder flexibel en die kunnen de veranderingen niet, niet aan? Nou, die kunnen of die willen ook niet meer. Ja. Ik kan me voorstellen, als je bijna aan je pensioen toe bent... dat je niet meer zo rigoureus gaat veranderen. Nee, begrijp ik ook. Verslaggever Anne van der Veen nam een kijkje... in een van de overgebleven slagerijen in het centrum van Alkmaar. Uh, mag ik een bakje filet, alsjeblieft? Een halve grillworst en een uh, halve metworst, alsjeblieft. Stukje worst al in de mond? Ja, dat is altijd zo lekker hier. En het is ook altijd uh, nog warm, meestal. Uh, ik ben Jeroen de Vries, ik heb een slagerij in Alkmaar. Al sinds 1988 en uh, tot heden... Het stukje worst. Ja, nou, ook heel belangrijk. Altijd een stukje worst even aangeven. Mis je ook bij heel veel slagerijen. Mijn moeder zei altijd van... Oh, het lijkt me zo lekker als ik ook wel een plakje worst zou krijgen. Nou, dat is me altijd bijgebleven. Dus wij dachten we: we geven iedereen altijd een plakje worst. Alleen, je hebt wel eens mensen die niet één plakje nemen, twee plakjes. En wat denkt u dan als ze er drie nemen? Nou, je zal het nodig hebben. U komt hier vaak, hè? Heel vaak, ja. Omdat ik uh, voor de slager ben. Ik wil gewoon een echte slager, een echte groenteboer en een echte koelier. Dus de, u doet het eigenlijk echt uit principe? Ik doe het uit principe en uh, ook voor de smaak. Want ik ben ervan overtuigd dat bij uh, de echte slager en de echte groenteboer de producten beter geselecteerd zijn. Dus ik wil drie pond magere rundelappen. hebben. Ja. Heerlijk, zegt die meneer. Waarom komt u nog bij de slager? Ik heb een vreselijk hekel aan mensen die het hele jaar naar de supermarkt gaan... en dan met kerst en paas naar de slager gaan. Die haat u echt? Ja. Maar het is toch duur, de slager? Nee. Nee, echt niet. Dat ben ik niet met u eens. Jeroen, Jeroen, wat is het speciaalste wat ik bij jou gekocht heb? Kotebuf. buff volgens mij, hè? Ja. Ja, echt gewoon een mooi stuk kotebuf. Ja. Moet je niet van de Frankrijk rijden? Nee, dan hoef je niet voor naar Frankrijk te rijden, maar dat, dat kan je bij een slagen wel halen. Maar ik, met jou we gaan nu naar de supermarkt en we vragen even drie kilo Cote buff. Nou, mooi niet. Eén ding, nog die openingstijden. Zou het niet wat later moeten? Voor hem? Nee. nee. Want we zijn morgens heel vroeg. Ja. Als je op zaterdag om 7 uur komt, dan word je meteen geholpen. En dan staat de koffie klaar. Dus uh, wat dat er gaat, uh, helemaal niks mis mee. Ik ben een beetje een surder, hè? Een ja, je bent echt een surder. Want ja. ik, ben, ik, ben, ik kan u nog steeds niet overtuigen volgens mij. Maar toch is het, toch is het zo, echt waar. vraag waarom zoveel mensen bij de supermarkt kopen. En eh, dat doen ze. A voor het gemak. B zijn Nederlanders niet, eh, niet selectief wat de kwaliteit betreft. Dat vind ik echt. Als je in België bent, is het meteen al een stuk anders. En in Frankrijk is het nog beter. Is vijf. En vijftien als je Nee, dat wil je. Ja. Uh, er zijn in Alkmaar, ik denk sinds dat ik 24 jaar geleden hier begonnen ben. Uh, dat er in, in het centrum 15, 16 slagerijen zaten. In en om de ring van Alkmaar en binnen de, in de stad. En daar zijn er denk ik nu nog twee over, drie over: en, uh, twee gewone slagerijen en één biologische slagerij. En voor de rest is alles al weg. Ja, zo, ja dat, dat klinkt niet goed, maar het is wel zo. Fijne avond. Ja, dat klinkt zeker niet goed. Een reportage was dit van onze redactisseur Piet Anne van der Veen. Peter Bouter, slager in Rotterdam. Uh, drie van de zestien zijn er nog over in het centrum van Alkmaar. En hoe is dat ja, in Rotterdam? Om u heen? Ja, ik, denk dat, ik denk dat het in Rotterdam niet anders is. Uh, er zijn veel slagerijen in de, in de laatste twintig jaar verdwenen. Dat klopt. Alleen ik denk dat de slagerijen die nu nog over zijn, dat dat uh, absoluut uh, topvakmensen zijn. En uh, met een enorm groot onderscheidend vermogen. En uh, dat zijn de mensen die nu nog heel erg serieus aan de weg aan het timmeren zijn. Met een prachtig mooi vak. Ja, U bent uh, via de Slagersvereniging betrokken bij het platform Jonge Slagers. Wat doet dat platform? Ja, wij als platform uh, komen regelmatig bij elkaar... Uh, met jongenslagen, ondernemers. En, uh, ja, wij wisselen met elkaar van gedachten over allerlei zaken... op het gebied van personeel, op het gebied van uh, financieringen... en uh, alle zaken die spelen bij het uh, moderne ondernemerschap. En dat doen we in de vorm van uh, workshops, masterclasses. Uh, we delen kennis met elkaar. Uh, maar we doen ook bedrijfsbezoeken bij elkaar... en kijken in elkaars bedrijven. Ja, leerzaam. en Zo hou je de kop boven water... Um, en je moet ook reclame uh, gaan voeren, Me meer dan vroeger. B bent u af en toe ook een beetje een reclameman geworden? Ja, goed, het is een, een, een onderdeel van, uh, van je dagelijkse werk aan het worden... om te zorgen dat je bedrijf een stukje naamsbekendheid heeft. En tegenwoordig de sociale media zijn ook in de slagerij... bijna niet meer weg te denken. Ja, u twittert? Ja, wij twitteren. Uh, Facebook, uh, noem het maar op, een goede website. Ja. En dat zijn dingen die je eigenlijk niet meer kunt missen. Ik heb in Utrecht een slager. Als je daar wat koopt, dan krijg je er meteen een recept bij. Die vertelt bij alles hoe je het moet klaarmaken. Doet u dat ook? Ja, wij, wij laten inderdaad. Uh, ons team verkoopt ook inderdaad bij, uh, vertelt ook bij het vlees. Inderdaad, van hoe het bereid moet worden. Uh, ja, uh, de bereidingstips. Uh, en uh, ja, dat is een belangrijk, uh, een belangrijk aspect. Wat wij wel kunnen bieden. En wat in de supermarkt natuurlijk vaak niet ja. mogelijk is. Ja. Nou, er zijn een boel slagers verdwenen. Zou die trend gestopt zijn? Blijft het zo? Wordt het niet ah, erg? Ik, hoop dat het, ik denk dat het niet heel veel erger gaat worden. Ik denk dat er veel slagerijen, de slagerijen die er nu zijn... Dat en dat dat sterke bedrijven zijn die, die zeker levensvatbaar zijn. en waar, waar hele enthousiaste ondernemers bezig zijn... met het verkopen van enorm mooie producten... met heel veel enthousiasme en kennis. Ik wens u daar veel succes mee. Peter Bouter, eigenaar van slagerij Otoman in Rotterdam. In de praktijk... De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is verslaggever Ingrid Koning op pad. Uh, Ingrid neemt een kijkje in de speelgoedbranche. Met kerst in zicht en morgens in de Sinterklaas wordt er deze maand... ondanks de crisis toch veel speelgoed verkocht. Bij Intertoys in Amsterdam zetten ze vandaag nog alles op alles... om zoveel mogelijk speelgoed te verkopen. Filiaalhouder Gabor van Scheven sprak voordat de winkel openging... het personeel nog even toe. We gaan aan de slag weer nu. Uh, even kijken. Chantal gaat naar voren. Amy gaat ook mee naar voren. Voor het begin van de dag. Uh, Kevin, wil jij naar beneden gaan? Naar de, uh, de containers opruimen. De rest van de vracht gooien we gewoon weer per soort. Gooien we het op de lift? Ja? Ja, baas. Je ziet er echt bovenop, hè? Ja, in deze uh, drukke periode probeer je gewoon iedereen uh, ja, aan te sturen, te helpen. Uh, het is onwijs druk. Je zit met mensen die heel veel ervaring hebben, die dus al twintig jaar bij de zaak zitten. Maar je zit ook met mensen die uh, ja, of stage hier lopen of die nog maar een paar maanden bij uh, de winkel zijn. Je roept wel eens, het is bijna een, uh, te vergelijkbaar met een marathon die je moet lopen. We zijn, uh, je moet je voorstellen als, als uh, eindverantwoordelijke van zo'n winkel als op de Heilige Weg, uh, maak je de laatste week ongeveer 3,84 uur. En Ben je gewoon uh, 10, 14 dagen achter elkaar, uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat aanwezig? Goedemorgen. Voor die 120 euro, alsjeblieft. U heeft de hele stapel al naar achter gebracht. Ja. Wat moet u nog hebben op het lijstje wat u nog niet heeft? Deze. Een soort hele Dracula-pop. Ja, een soort uh, agenda met geheimen en weet ik veel. En mogen ze nou ook dingen niet vragen behalve die computer, omdat u het geen goed speelgoed vindt? Nou, gek, ja, tuurlijk stuur je dat wel een beetje. Maar gek genoeg heb ik ook een wel van... Uh, bij Sinterklaas mogen ze ook echt wel even losgaan. Bij, bij verjaardagen is het meer verantwoord. Maar bij uh, uh, Sinterklaas mogen ze ook echt wel dingen van ik denk mooi. Maar uh, ja, dat mag dan. Op zo'n drukke dag als vandaag deelt de maar, maar liefst 28 man personeel in. Ik vraag hem dan ook naar de omzet van deze maand. Uh, je ziet met name in speelgoedland dat de decembermaand met Sinterklaas en kerst uh, gewoon echt booming is. Uh, en je moet je voorstellen dat je in die uh, laatste acht weken van het jaar, waarbij het echt uh, de, de piek erin zit... Uh, dat je bijna net zoveel omzet draait als in de, de 44 weken daarvoor. En met, uh, in, het, in het zuiden en het oosten van het land zijn de mensen die, die kopen wat meer gespreid. Dus daar zie je het iets minder. Maar met name in het westen van het land, ja, daar, daar zie je dat in de laatste weken... en de laatste dagen voor de, voor de, voor de feestdagen, dat het dan ongelooflijk druk is. En dat dan echt die, die, die omzet echt exponentieel toeneemt. Ik loop even naar de kassa, voor in de zaak. En daar zie ik zeker twintig mensen in de rij staan. Ongelooflijk, een hele surf, Ik zou er helemaal gek van worden. Krijgen ze dit cadeautje wel in de tas? Ja, zeker. Alles Vooral De inpakpapier gaat er wel niet doorheen. Oh, nou, dat heb ik niet helemaal in de gaten natuurlijk, want ik werk niet alle dagen. Dus maar uh, heel wat. In ieder geval uh, de, rollen, de extra rollen staan op dit moment stand-by, hier uh, aan de zijkant van de kassa. Dus op het moment dat er een rol op is, dat we niet naar achter hoeven te lopen en dat die meteen uh, klaar staat om er weer op te zetten. Ik ga even wat aan die mevrouw vragen, want het is belangrijk. Uh, wilt u weten wat er in het zakje zit? Anders... Wel, nee, zij mag het uitpatten. Als ik door de winkel heen loop, dan zie ik ontzettend veel Playmobil, Lego, eh, spelcomputers met name, grote borden daarvan ook. Maar eigenlijk het ouderwetse klassieke speelgoed, eh, het hout, dat zie ik niet zoveel. Ik vraag Kabor of dat nog wel te vinden is in deze winkel. Nee, het is, het is nog steeds te vinden. Het is alleen niet meer zo gigantisch als vroeger. Het is tegenwoordig uh, heel veel plastic uh, met batterijen. Uh, maar het houten speelgoed is er ook gewoon nog wel. Alleen het is veel minder dan dat het vroeger was. Ik zie hier een dame van de winkel alles bijvullen. Is er nou ook iets wat eigenlijk gewoon uitverkocht is, wat te veel is gevraagd? Ja, op het moment wordt heel veel kneedgum uh, gevraagd. En dat is nu echt helemaal op. En dat komt ook waarschijnlijk niet meer binnen. Maar kneedgum, waar heb je dat voor nodig dan? Ja, dat kun je kneden en dan kun je ermee gummen. Als een klein cadeautje of zo is dat? Ja, ja voor in de surprises wordt dat gegeven. Maar de grotere dingen zijn nog wel aanwezig? De meeste dingen wel, ja. Dat gaat allemaal wel uh, heel goed. Wordt wel goed aangevuld. Ja. Dus volgend jaar meer kneedgum inkopen? Ja, dat zeker. <laughs> De reportage van Ingrid Koning was dit zoals in de drukke intertoys in Amsterdam. Morgen meer op dit tijdstip. En nu de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De drie jongens die zijn opgepakt voor mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... worden verdacht van doodslag. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De grensrechter overleed gisteren aan zijn verwondingen. De Amsterdamse sportwethouder van de Burg pleit ervoor... om alle amateurwedstrijden komend weekend af te gelasten. De maatregelen in de Usterechse wijk Kanaleneiland... na de vondst van asbest deze zomer waren buiten proportie. en ook waren de maatregelen onnodig belastend voor de bewoners... staat in een rapport van een onderzoekscommissie. In juli werd een deel van Kanaleneiland ontruimd en afgesloten. Meer dan 300 mensen moesten hun huis uit. En de BVV in de Eerste Kamer heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet. De oppositiepartij vindt dat het kabinet de belangen van het Nederlandse volk schaadt, dat de rechtsstaat geweld wordt aangedaan en dat de soevereiniteit en democratie worden uitgehold. Een motie tegen een heel kabinet in de Senaat is nog nooit eerder voorgekomen. De motie zal zeker worden verworpen. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANBV Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven Maastricht staat 4 kilometer file tussen Maastricht Aken Airport en Knopen Kruisdonk. Verkeer kan al alleen via de vluchtstrook rijden. Het is beter om om te rijden vanaf Knopen Heide naar Maastricht via de A76 en de N78. Bij de Velze Tunnel vanuit Velsen naar Beverwijk gebeurt een ongeluk met een vrachtauto. Die tunnel is dicht en verkeer gaat nu in beide richtingen door de andere tunnelbuis. En op de A27 Utrecht richting Gorchum, een aanrijding bij Hagestein. Twee kilometer vielen vanaf Houten, twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Klaas Drupsteen. Goedemiddag, er is gisteren en vandaag geschokt gereageerd op het overlijden van de amateurgrensrechter Richard Nieuwenhuizen. Die afgelopen zaterdag werd gemolesteerd door drie spelers van een voetbalteam uit Nieuw Sloten. Dit incident heeft afgelopen op de velden. Daar zijn we bedroefd over. En, en, en, en medeleven naar die familie, dat is denk ik het belangrijkste nu. En we zullen er alles aan doen om de clubs op een goede manier te ondersteunen. Had dus Anton Binnenmars, directeur amateurvoetbal bij de KNVB... opnieuw een excess op het veld, ondanks strengere straffen... moet de KNVB meer doen tegen geweld... of is dit soort incidenten helaas niet te voorkomen? Ik praat hierover met Richard Raats, scheidsrechter van amateurvoetbalwedstrijden. Goedemiddag, meneer Raats. Goedemiddag, meneer, erop zijn. Ik leg u allereerst drie keuzes voor, Ik mag alleen maar ja of nee zeggen. Het niveau van scheidsrechters in amateurvoetbal is vaak te laag. Ja. De politiek moet de KNVB veel harder aanspreken... als het gaat om geweld op het voetbalveld. Ja. Voetbal is nu eenmaal een gewelddadiger sport dan andere sporten. Nee. U kunt hier, hier thuis over meepraten in stand.nl. De stelling luidt, geweld in het amateurvoetbal is onuitroeibaar. Als u het daarmee eens of oneens bent, kunt u dat sms'en naar 7070. Kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101. U kunt stemmen via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars geldt hekje standpunt. Meneer Raad, de stelling, geweld in het amateurvoetbal is onuitroeibaar. Eens of oneens? Eens. En waarom is dat echt onuitroeibaar? Nou, het is, ik denk dat we het al moeten nuanceren. Maar uh, het, het ligt niet alleen in het voetbal natuurlijk. Het is in de, in de hele maatschappij beginnen zaken op te spelen. En uh, ja, dat, dat uh, vertaalt zich ook uh, in de sport. Dus u zegt in de maatschappij is het onuitroeibaar en dus ook in de sport? Nou, als het in de maatschappij uitroeibaar gaat worden... dan gaat het ook uit de sport uitgeroeid worden. Ja, u, u stoort zich al wel jarenlang aan dat geweld op de velden. Uh, dit, dit verhaal, hè, nu weer uit Almere, het overlijden van Richard Nieuwenhuizen... was u daar toch nog heel erg door geschokt? Of, of, of kon je dat zien aankomen? Kon je erop wachten? Nou, ik moet zeggen dat ik daar heel erg door geschokt ben... en uh, ook ontzettend veel uh, medeleven wil uh, betuigen naar de familie toe... En, uh, en de sportvereniging, want het is verschrikkelijk als je zoiets meemaakt. Uh, maar in mijn, uh, in mijn vorige rol als voorzitter van uh, Stichting Amateurscheid... zegt we inderdaad jarenlang uh, uh, strijd gevoerd om te zorgen dat er een aantal plannen uitgerold werden... Uh, waarbij je, denk ik, toch wel uh, wat preventiever kon optreden... dan er op dit moment wordt, uh, wordt gedaan... waardoor je ook een aantal dingen voorspelbaar had kunnen maken. Wat? En ik wil niet zeggen dat je dit daarmee had, had voorkomen. Ja, want wat voor initiatieven heeft u ontplooit dan? Want u, u noemde het, de Stichting Amateurscheidsrechter, Er is ook een site geweest, amateurscheidsrechter.nl. Um, wat heeft u gedaan met die stichting? Nou, Wij hebben met de, met de stichting uh, meerdere zaken ontplooit. Eén daarvan is dat wij uh, met de KNVB toen gesproken hebben... over molestatie.nl opzetten. Uh, binnen de scholen wordt er gebruik gemaakt van, uh, van het IRIS-systeem. Dat is een meldsysteem. En dat systeem zou je ook in de sport kunnen toepassen. Helaas uh, uh, bleek daar niet uh, genoeg draagvlak voor te zijn uh, binnen de KNVB. Want zijn er veel molestaties die niet gemeld worden dan? Ja, dat is al jarenlang een, een dispuut met de KNVB. Uh, wij hebben als stichting in 2006 door de Hogeschool van Amsterdam... uitgebreid onderzoek laten doen van wat is nou precies molestatie. En toen dat eenmaal duidelijk was... Uh, hebben wij daar onze, onze uitlatingen ook op gebaseerd. En wij menen dus dat toen de tijd de cijfers veel hoger waren. En ik moet eerlijk zeggen, als ik wekelijks nog langs de velden ben... Uh, dat ik uh, uh, mij toch niet aan de indruk kan onttrekken... dat ik geen dalende lijn kan ontdekken. Nee, bij, bij u in de buurt, want dat, daar, dat is wel waar de KNVB over spreekt. Hij zegt dat het afgelopen jaar beter was dan het jaar daarvoor. Dat wil zeggen minder incidenten. wordt ook strenger gestraft door de KNVB... en dat zou dan zijn vruchten afwerpen, maar u merkt daar niks van. Nou, ik, met het eerste punt wat u aangeeft van, van dalende cijfers... ben ik het niet eens. Strenge straffen ben ik het wel eens, alleen... Uh, strenge straffen is niet, niet, niet de oplossing. Daar ontneem je niet de problematiek mee. Het gaat om een opvoedkundige kwestie. Uh, je moet mensen leren op een andere manier uh, uh, om te gaan... met tolerantie, met respect. Uh, zowel voor de spelers als voor het publiek als voor uh, uh, de arbitrage. Maar moet een voetbalclub doen of moeten de ouders dat doen? nou, Ik denk dat het een gedeelde taak is, maar uh, het begint in het gezin. En de tweede stap is uh, dat uh, de coach in, uh, in het sportteam en, uh, en de trainer ook hun spelers uh, duidelijk leren wat samenspelen en respect voor elkaar... en voor je tegenstander is. Ja. Nou zei Annette Beerschel, uh, correspondent, Duitse correspondent in Nederland... dus uh, die bericht over Nederland in de Duitse pers... Uh, dat, dat zij wel heel vaak van die ouders juist ook ziet... die zo ontzettend lopen te gillen en, en hun kinderen nog uh, opstoken. Uh, ja, dat gebeurt. Uh, uh, maar als ik, als ik even kijk naar een situatie drie weken terug langs het veld dat ik sta te vlaggen bij een gewone amateurvereniging... Uh, uh, en dan praat je over het niveau van, uh, van D-junioren... en dat er gewoon vaders langs de kant staan... Uh, met bepaalde uitlatingen die ik niet in mijn mond neem. En dan denk ik, joh, uh, waar gaat het hier over? We zijn hier niet met Europa Cup voetbal bezig. Ja. Hier voetballen gewoon 22 kindjes. En laat ze alsjeblieft genieten van de momenten met elkaar in de bal. Ja, want wat doet, wat doet u dan als u langs de kant staat? Als u ze met de vlag in de hand staat, spreekt u ze daarop aan? Nou, ja, niet, niet tijdens het spel. Uh, maar ik ben inderdaad na de wedstrijd even naar de, naar, de, naar de heren toe gelopen... en een heel normaal gesprek gehad. En als je dan in gesprek gaat, dan is ten ene, ja, ja, ja dat, uh, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En als ik ook de reacties lees op Twitter of op Facebook... of uh, ook bij jullie op de site... iedereen is tegen dat geweld op het veld. Waarom gebeurt het dan nog steeds? Ja, dat is een goede vraag. Uh, heeft u zelf wel eens incidenten meegemaakt? Ook Heeft u zelfs een klap gekregen als u uh, floot of aan de kant stond nou, met de vlag? Gelukkig heb ik het laatste uh, niet uh, uh, hoeven meemaken. Uh, verbaal geweld. Uh, ik moet zeggen, ik heb een redelijk postuur, dus ik laat me niet zo snel uit het veld slaan. Uh, letterlijk en figuurlijk. Ja. Um, nee, het, het heeft ook met optreden te maken. Dat, dat blijf ik ook zeggen. Um, een mooi voorbeeld was er, uh, of is altijd geweest, ik ne Klein stuk, maar dat was een, een, een scheidsrechter die er stond. Dus het gaat niet om je postuur, het gaat om je wijze van optreden. En het is dus aan vele mensen uh, best wel uh, mogelijk... om uh, uh, goed te fluiten, goed te vlaggen, uh, dat ook in, in eerlijkheid te doen. En, uh, uh, maar daarmee voorkom je niet het commentaar van de zijlijn. Als ik zie dat een, een Peter R. de Vries een, een bepaalde uitlating op Twitter doet... dat ik denk van ja, je doet het dus waarschijnlijk langs de zijlijn... want je doet het ook op Twitter... Dat ja. heeft geen nut. En, ja, want hij schrijft, dat is misschien goed om dat nog even te zeggen. We hebben het er net ook over gehad, maar misschien hebben we weer wat nieuwe luisteraars. Uh, stuitend, partijdig en grenzeloos onsportief zijn uh, sommige clubgrensrechters. En daar moeten clubs dan weer vaker tegen optreden. Dus hij zegt, ja, dit is natuurlijk nooit goed te praten. Dit is uitermate dramatisch, maar uh, die grensrechters zijn ook wel heel partijdig en slecht je maakt partijdigheid maak je in iedere sport mee. En daar waar, waar je geen neutrale arbitrage hebt... Uh, uh, zul je het toch met de verenigingen moeten doen. Alleen als je dan heel eerlijk bent over het seizoen heen... als je allemaal uh, voor 50% oneerlijk bent... dan kom je <lacht> aan het einde van het seizoen <lacht> ja. toch eerlijk uit. Ja. Alleen het gaat de manier waarop... En uh, het is nooit en ten nimmer een reden... als je vindt dat iemand slecht presteert... dan moet je eerst beseffen dat iemand wel de vrijwilligheid neemt... om langs ja. die zijlijn te gaan staan. En ten tweede moet je gewoon het respect tonen... dat daar wel een persoon staat die ook voor jouw zoon... zorgt dat het spel gespeeld kan worden. Ja. Ik wil even terug naar dat initiatief van u. Uh, Amateurscheidsrechter.nl. Wanneer bent u daarmee gekomen? Daar zijn wij in uh, 2004 mee gestart. En wij hebben helaas in twee, begin 2011 uh, hebben wij, uh, de stichting moeten opheffen. Want uh, u bent ermee begonnen omdat nou ja, u, u vond dat het veel te veel werd. Dat geweld uh, op de voetbalvelden. En u heeft een aantal initiatieven ontplooit. Wat heeft de KNVB daarmee gedaan? Uh, met, met de initiatieven waar wij mee zijn gekomen is uh, uh, niets gedaan. Ja. U noemde dat molestatie.nl, dan kunt u nog een paar initiatieven noemen. Ja, we hebben een, een heel mooi plan geschreven toen uh, hoe je arbitrage objectief kan beoordelen. Dus inderdaad die partijdigheid, hoe je die kan veranderen. En daarmee uh, de verenigingen betrekken bij de beoordeling van de scheidsrechter. Nou, daar is altijd zwaar tegen geageerd vanuit de KVB vandaan. Terwijl de KVB is eigenlijk, of zijn eigenlijk de verenigingen. Uh, dus... Het plan wat wij hadden van betrek dan ook die verenigingen... bij het beoordelen van die scheidsrechter... waardoor je gezamenlijk aan die kwaliteit werkt... maar nog meer aan het respect voor elkaar. Ja. En, en heeft u wel gesprekken gevoerd met de KNVB? Ja, legio. Oh en? Ja, het Bos is af en toe ondog, on, uh, uh, ondogangbaar, hè? Ondogangbaar. onbegaanbaar. Onbegaanbaar? U, u begreep ze niet zo goed? Nou, ik denk dat we elkaar heel goed begrepen... maar uh, ik denk dat er in Zeist nog steeds... het not-invented-heers-syndroom heerst. Dus alles wat van buiten komt is niet goed? Nee, en vooral als je daar dan, uh, zoals ik, dan redelijk mondig over ben, ja, daar, dan, dan maak je geen vrienden mee. Maar er is toen wel uh, geld vrijgemaakt, toch? Vijf miljoen, herinner ik mij. Er is uh, door, door mevrouw afgemaakt? Ros van Dorp... Uh, is in 2006 uh, zo'n zo vijf miljoen toen, vrijgemaakt. Daar is ook een, uh, een onderzoek door uh, het Sociaal Cultureel Planbureau gedaan. Daar is een, uh, een, uh, een quickscan gedaan. En die quickscan uh, dat is beschreven in het, uh, in het boek uh, Gele Kaart voor de Sport... Daarna is het, is het ernstig stil geworden in de openbaarheid. Ja, dus er is toen niks verbeterd eigenlijk. Die vijf miljoen is niet al te best besteed. De KNVB heeft u genegeerd, u bent ermee opgehouden, dat had geen zin. En ja, toch zeggen ze nu van het wordt beter, dus we zijn goed bezig. Ja, nou ja, ik weet dat in 2006 de doelstelling is gemaakt... 50.000 scheidsrechters meer op het veld. Ik zou, ik zou wel eens heel eerlijk willen zien hoeveel scheidsrechters er gestart zijn... En, uh, en, en hoe het huidige bestand is... in plaats dat uh, de verenigingsscheidsrechters erbij zijn geteld. Maar hoeveel nieuwe scheidsrechters zijn er nu... in de afgelopen zes jaar geworven... die aan een bepaalde kwaliteitsniveau voldoen... Uh, zodat verenigingen daar ook mee gediend zijn? Ik wil met u graag even naar wat forumberichten. Uh, iemand schrijft daar... Aan, dus op onze site aan. Die beweging kan de KNVB als losse organisatie weinig doen. Daar moet de maatschappij als geheel wat aan doen. Anders, eh, enerzijds door de spanning weg te nemen... anderzijds door geweldsdelinquenten keihard te bestraffen. Er zal wel een hele discussie loskomen over de afkomst... de geloofsovertuiging en het ras van de daders. Die doen niet ter zake. Het zijn individuen die op grond van hun da daden beoordeeld dienen te worden. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. In mijn, in mijn, ik ben in 92 begonnen met fluiten... En ik moet zeggen, uh, voor mij heeft een speler een tenue. En het tenue is mooi gekleurd. Uh, uh, waar de cultuur of uh, uh, afkomst van is, dat doet helemaal niet ter zake. Dat, uh, ik, ik heb daar ook wat over gelezen vanmorgen op het net. Het, het maakt niet uit, het gebeurt bij alle kleuren, soorten en maten. Uh, waar we alleen begrip voor moeten, moeten proberen te krijgen... is dus enerzijds, wat, wat zijn nou de communicatieverschillen in cultuur? Maar verder geldt voor mij, en ik hoop voor iedereen... Uh, een speler is een speler en die, uh, die heeft zich gewoon te gedragen volgens de regels gesteld binnen de KNVB. En heeft u een idee van de straf die die jongens moeten krijgen? Nee, ik, uh, ik ben wat dat betreft een echte scheidsrechter en ik heb altijd geleerd dat je moet rapporteren. En verder heb je daar uh, organen als een tuchtcommissie voor en een openbaar ministerie die zich daarmee moeten bemoeien. Ja, ja en al die, al die dingen die nu geroepen worden op Twitter of op uh, Facebook, nou ja, ja maar ik, in de media? Ik wil, dan, ik wil er op... geen uitspraak over doen. Nee, goed. Noemen we dat niet, ga ik even naar uh, onze luisteraars. Geweld uit, uh, in het amateurvoetbal is onuitroeibaar. Er is door uh, 1020 mensen gestemd. 42% is het eens met de stelling. 58% is het ermee oneens. U kunt nog steeds blijven stemmen door bijvoorbeeld de sms'en... eens of oneens naar 7070, 70, kost 50 cent. U kunt stemmen via de website www.stand.nl. U kunt uh, twitteren naar hekje standpunt. Maar u kunt ook bellen 0800 1101. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Meijner Jansen uit Borkelo. Ik ben uh, voorzitter van een voetbalvereniging. En uh, ik ben het oneens met de stelling. Ik denk dat het uh, zeker uitroeibaar is. Uh, het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de club. De, samen met de ouders. Waarbij ik vind dat uh, bij ongepast bedrag, af, gedrag. Uh, een club direct een lik of stuk beleid moet uh, gaan voeren. Spelers en ouders direct sanctioneren bij ongepast gedrag. En wat ik daar ook nog zou willen vertellen is dat uh, de club het kader moet opleiden en begeleiden bij uh, uh, het omgaan met excessen. Ja. En dan denkt u niet alleen dat het beter wordt, maar zelfs dat het uitroeibaar is, dat het, dat het helemaal weg kan? Ik denk, dat het, ik denk dat het uitroeibaar is. Alleen dat betekent wel dat wij, dat zal niet van vandaag op morgen zijn, maar uh, hier zal de KVB samen met de clubs en de ouders uh, ja, direct op moeten sanctioneren. Dat... Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick ja. van Bork. Dag meneer van Bork. Dag. Uh, ja, ik, uh, ik, ik hoor uh, die bestuurder uh, uit al uh, met belangstelling aan. Uh, ik ben zelf uh, ook schijzigder, net als uw uh, gast. Uw gast. Ja. En wat vindt u uh, van de stelling? Geweld in het amateurvoetbal is onuitroeibaar. Althans, wat, bent u daarmee eens of oneens? Nou, ja, laat ik maar zeggen dat ik het ermee oneens ben. Want ik, uh, ja, ik hou veel te veel van het voetbal om het uh, daarmee eens te zijn. Want dat zou betekenen dat het voetbal op moet, uh, op moet houden te bestaan. U wilt het er gewoon niet mee eens zijn? Nee, ik wil het er gewoon niet mee eens zijn. En uh, ja, ik sluit me toch aan bij die meneer uit Borculo. Uh, waar het op neerkomt is dat er uh, gecorrigeerd ge uh, ge moet worden... door iedereen die bij uh, het spelletje betrokken is. Inderdaad, bestuurders moeten meer hun uh, verantwoordelijkheid nemen. Uh, het moet niet alleen naar de KNVB gekeken worden, die, die, ja, die doet het naar mijn idee toch wel heel veel aan om, uh, ja. om dat allemaal te verbeteren met, met weerbaarheidstrainingen van scheidsrichters en dergelijke. Maar het, gaat, het, het moet met de, met de club zelf beginnen. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag meneer. Ik wil je een Ik weet de 70 jaren was ik al ets in en voorzitter van de jeugd. Toen waren het al ging het al langs te waren, dat gescheld en gedoen. Als je het ja. overleidt, was je medisch wonder. Dus ik ben bang dat het niet meer uit de roeien is. En tegenwoordig wordt de jeugd zo makkelijk opgevoed. Geen corrigerend. Ik bedoel, je, als je tegenwoordig zegt van... Uh, dat kan je dat niet. Dan zeggen de ouders ja, maar ze zijn al klein. Nee, vroeger kreeg je een schop onder je hol. Ja. En dan werd hij wel gecorrigeerd. Maar ondanks die corrigerende schop onder het hol... Uh, ja, dat toen... kan je een tik voor je. Ja, maar toen ging het dus ook niet goed. Ik ben er niet slechter van geworden. Nee, maar toen was het ook al, zegt u. Ja, natuurlijk was het. Toen zei je, wat waren de vechtpartijen waar je gek van werd. Ja, dus het hielp niet En Toen ze met twaalfluren rammen. Ja. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Ik ben op een gegeven moment ook mee aangeschreven. ik denk, ik ga een ander, ik vind, ik vind het hartstikke voetbal. ik ben helemaal gek voor voetballen. En ik dacht mij dat dan dat spelletje. ik ben niet om de ouders te, de kinderen op te voeden. Dat moeten de ouders zelf doen, niet voor de hek afgooien en zien maar waar je kind, komt ze weer vijf uur in te roep Zo dank, hoort dat niet. Ik dank u wel meneer, stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreken met de voorthal uit en uh, Hallo, ik ben het helemaal eens met de stelling. Uh, ik vind dat het wel uh, uitroeibaar is. Uh, ik werk al uh, nu bijna 15 tot 20 jaar met, uh, met kinderen in de, in de jeugd, in de amateurs. En uh, ja goed, ik vind dat je het gewoon van het begin af aan uh, eigenlijk op een subtiele manier moet aanpakken en uh, gewoon die kinderen eigenlijk positief moet stimuleren. Ja, dus het is wel. En als je dat doet, zegt u, dan, dan kunnen we er helemaal vanaf komen, ik, van afkomen. Dat ik geheel. heb het perfect gezien, want ik ben al jaren bezig als jeugdtrainer en ik fluit ook regelmatig uh, wedstrijden. En goed, je, uh, je ziet vaker dat vanuit de zeilijn, zeg maar heel erg veel wordt beïnvloed. En wat eigenlijk heel erg storend is voor de jeugdleiders, die eigenlijk uh, als vrijwilligers op het veld staan, uh, ondanks weer aan wind. Maar ook uh, voor de scheidsrechters. En uh, ja, goed, vaker komt heel veel van buiten, uh, van derde, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat, nee, dat snap en ik de... niet. Wat bedoelt u met van derde? Nou ja goed, uh, degenen die niet eigenlijk in, uh, direct met het spelletje bezig zijn, maar indirect. En dan heb ik het over toeschouwers en ja, ja. muziek en noem maar op. Ja goed, uh, ze beginnen zeg maar als het ware de kinderen op te hitten door uh, ja, uh, letterlijk dingen te roepen als pakken, uh, trappen. Ja goed, op een gegeven moment heb ik vaker uh, wel eens ingegrepen als scheidsrechter. En dan krijg je dan natuurlijk van de spelers wel gehoor, maar van de ouders ja, krijg je gewoon uh, agressieve reacties terug. En ik vind gewoon dat de kinderen dat van, denk ik, van mijn mening uit gewoon, uh, gewoon letterlijk overnemen. Oké, okay, dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met Jos. Um, ik vind dat voetbal onder andere mee moet gaan met zijn tijd. Het afgrijzelijke gedrocht van een regel van, van het buitenspel, ja, dat leidt altijd op discussie. Ja. Altijd. En wat vindt u van de stelling? Geweld in het amateurvoetbal is ongevoegd. Natuurlijk moet dat voorkomen, want je mag nooit of te nemen, maar mag je het spelletje teloor laten gaan. Ik dank wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, met, zegt het in de beurt? Ja, absoluut. Goed zo. Ik spreek met zonder uit de mooie slot van daar niet. Zegt u het maar. Ja, ik heb een aantal jaren vlootak voor de, voor de KVW. Ja. Ik heb nog samen wat tracursus gezet met Dick goal. We vlootten ja. zaterdag. En is, ge is geweld in het amateur voetbal uit te roeien? Uitroeien niet, maar het hangt wel ook van de schuitjes eraf. Ja, ja. En Dick Jol, en dat is ook samen in diezelfde die tijd gefloten en dat zei hij. Nou, als er iemand in flikt, dan liep hij even langs hem. fluitje de hij in je oor. In je oor, en daar was het meest geloof hoor. Ja. Ik, ik dank u heb... wel meneer. Graag gedaan. Stamt.nl, goedemiddag. Hallo, iemand daar? Ja, goeiedag, Bartel Gelijnsen. Dag meneer. Gelijnsen. Um, ja, ik ben zoveel jaren actief als vader bij de voetbal, ook 48 jaar. En heel rang van het mede teams die ik begeleid heb speelt mijn oudste ook in een B3-elftal. Ja. Ik sluit bij veel sprekers aan dat uh, de excessen die op het veld komen vaak uh, aan de zijlijn beginnen, omdat die vaak uh, de vlam in de pan doen slaan. Uh, voetbal is een emotioneel spelletje, maar die jongens weten dat vaak best wel onderling uh, goed te regelen. Maar, maar het is, is, vaak, het, is het uitroeibaar of onuitroeibaar geweld? Nou, het is helaas natuurlijk nooit helemaal uitroerbaar. Dat zou, want dat zou betekenen dat het, dat het, dat het nooit meer zou voorkomen. En nooit, ja, dat, dat, dat is denk ik een illusie. Maar het begint heel erg bij hoe je de jongens begeleidt. Hoe je de jongens ook bewapent om met spanningen om te gaan. Maar vooral ook hoe je als club en als leiders van een team de ouders betrekt... die het op een normale manier uh, gedragen en reageren op. Dick, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo? Ja, dat is mevrouw Winter. Dag mevrouw. Um, ik uh, gisteren was ik helemaal uit mijn doen toen ik uh, het hoorde van de wat er gebeurd was. Hè. Ja. En het gaat er om zeggen, uh, ik zit en ik zeg altijd, vroeger was het anders op het veld. Vroeger kon je met kinderen gaan, met mijn broer zelf, uh, hij zelfs zelf skates. En hij zegt altijd, hij pakt ze gelijk aan. Ja, is, is, zeg maar, is het onuitroeibaar, mevrouw? Mevrouw, ja. is het onuitroeibaar? Nou, uh, ik vind als je meteen uh, die gasten aanpakt, het, niet, het gaat niet alleen vandaag of morgen, maar op een gegeven moment hebben we ook wel rust op het veld. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek ik met Herman Albert. Ik ben het uh, eens met de stelling. Ja. En ik spreek uit een uh, ervaring vanwege het feit dat ik een uh, trainer-traineropleiding heb ontwikkeld die nu in Apeldoorn draait onder een stichting Jeugdvoetbalstad Apeldoorn. Waarbij we op een andere manier uh, de kinderen voetbaltraining geven... en de, de trainers ook opleiden om om te kunnen gaan... met kinderen met bijvoorbeeld met gedragsproblemen... die wat moeilijker in hun vel zitten. En uh, die ook leren herkennen van hoe zitten kinderen karakterologisch met, uh, in elkaar... hoe gaat dat met elkaar om en hoe kan ik daarop inspelen... als trainer of begeleider. En ik denk dat daar aandacht voor moet zijn. Ja, werkt dat, dat goed? weer gecreëerd moet worden waarbij... Minder aandacht wordt gelegd op winnen en presteren. Ja, meneer, meneer tot slot. Meneer, tot slot. Hallo. Uh, werkt dat? Ja. Werkt uw aanpak? Ja, de aanpak werkt. Want dat, dat, uh, dat blijkt uh, in Apeldoorn in ieder geval. Omdat de trainers ook aangeven in hun reacties op de opleiding. van uh, Het is leuker om te trainen. De kinderen worden rustiger. Ze krijgen ook de tools om met de ouders in gesprek te gaan over... Uh, ja. uh, wat er wel en wat er niet kan. En, dus het uh, werkt. Ik, uh, ik dank u wel voor deze reactie. Ga ik naar Richard Raads... Want met hem was ik net al in gesprek uh, over geweld in het amateurvoetbal. Meneer Raats, even om met het laatste te beginnen. Hoe vond u dat klinken in Apeldoorn? Nou, dat is, dat, dat is een heel goed initiatief. En dat sluit zich ook heel erg aan bij het initiatief... wat uh, jaren geleden door uh, Foppe de Haan uh, gelanceerd is. Kan je ze in de sport? Uh, dat zou eigenlijk overal verplicht moeten gesteld moeten worden. Het wordt uh, zelfs op scho sommige scholen gedaan. En als ouders zich nou wat meer oriënteren... wat kan je in de sport of kan je dus op school zijn... Uh, dan hebben we een eerste stap gezet in, uh, in inderdaad de lijn. Want ik heb even wat, wat kleine aantekeningen gemaakt. De voorgaande sprekers hebben dus inderdaad aangegeven... waar wel de punten liggen. En inderdaad, het begint vaak aan de zijlijn. Ja, ja daar hadden wij het ook al even over. Ja, maar hoe baai je dat nou uit? Want moet je dan uh, ouders gaan wegsturen die, uh, die hun kinderen teveel uh, opjagen? Nou, ik, uh, ik vind dat je als vereniging daar best een verantwoordelijkheid in mag nemen. Uh, maar moet je ze dus wegsturen? Ja, waarom niet? Als iemand zich niet uh, aan de huisregels... van de vereniging weet te houden, uh, dan mag je daar iemand op aanspreken. Dat zal echt niet op het eerste moment wezen dat je iemand wegstuurt. Ja. Maar als je iemand uh, op een sociale manier uh, benadert... en aangeeft dat het uh, onwezenlijk gedrag is... Uh, ja, dan moet het volgens mij toch wel ergens uh, uit de bannen zijn. Ja, want da dat is dan niet iets wat de scheidsrechter moet doen, neem ik aan... of de grensrechter, maar dat moet iemand van de club zijn. Dat vind ik dat uh, dat, dat een uh, verantwoordelijkheid van, uh, van de club moet zijn... Tenzij het in het veld merkbaar is dat het zijn weerslag heeft op de spelers... dan uh, staat het helemaal niet vreemd uh, als je uh, op een moment... en ik hoorde net het fluitje in het oor. Dat is een bekende truc van scheidsrechters om even een speler terug te managen. Uh, maar dan loop je even naar de kant toe als daar toevallig net een overtreding gemaakt is. En dan kun je heus wel op een positieve manier een opmerking maken... Alleen probeer je gewoon niet bezig te houden met mensen buiten het veld. Laat dat over aan, aan, aan de, de, de bestuursleden of mensen van de vereniging zelf. Ja, nou zei die meneer uit Apeldoorn ook, je uh, moet aan die kinderen duidelijk maken dat het echt niet alleen maar om winnen of verliezen gaat. Nou, dat vind ik ook een belangrijke. Het, uh, sport is leuk, winst is leuk, maar het samenspelen, het samen doen, het, uh, het bezig zijn, zowel mentaal als fysiek... Dat zijn, dat zijn toch wel, denk ik, de hele belangrijke dingen. We, we spelen tenslotte niet allemaal hoofdklassen. Ja. Nou zei die meneer uit Borculo, meen ik de eerste, die, die voorzitter van de vereniging, dat de KNVB toch wel vrij goed bezig was met allerlei weerbaarheidstrainingen voor scheidsrechters. Ja, ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, de weerbaarheidstrainingen ken ik. Eh, <laughs> eh, ik, niet daar, ik, ik heb daar een iets andere mening over. Wat is er niet goed aan dan? Nou ja, goed, kijk, laat je, ga nou eerst kijken naar je minimumkwaliteit die je zou willen stellen voor arbitrage op een bepaald niveau. En ga dan kijken. Ja, je kunt mensen weerbaar proberen te maken, maar als die mensen op dat niveau al niet acteren. Uh, en, en wat een van de sprekers ook al zegt: van, het gaat ook om de om de om het optreden van de scheidsrechter. Ja. Ja, maar... nou Dan kun je hem wel weerbaar maken, maar als hij die, die, dat niveau niet, uh, niet, niet kan handhaven... of bepaalde uh, culturen of gedragingen niet kan begrijpen... dan wel niet mee kan omgaan. Dan kun je iemand weerbaar maken, maar dat gaat echt niet helpen. Ja, dus hij moet eerst een goede scheidsrechter worden... en iets van mensen begrijpen, en dan kun je hem weerbaar maken. Nou, dat is, dat is belangrijk. We hebben uh, er ooit over nagedacht. van. Eigenlijk uh, uh, zou, je, zou je moeten kijken... van wat is nou een minimumeis om scheidsrechter te worden? En ik denk ook dat als je die minimumeis stelt en handhaaft en begeleidt... en inderdaad die weerbaarheidstrainingen... en alle trainingen die de KNVB heeft daar, daarop toepast... Ja. dat het voor andere mensen ook veel interessanter wordt... om ook te gaan fluiten. Want dat was een van de wervingscredo's... Uh, die wij altijd naar voren hebben gebracht... Uh, je wilde toch niet bij horen om op zondag een pak op je sodemieten te krijgen... en maandag tegen je werkgever te moeten zeggen... sorry, ik kan ja. drie weken niet werken. Want, uh, ik heb binnen... gefloten dit weekend. Ik begrijp het, meneer Raats. Ik dank u wel voor uw bijdrage aan stand.nl. Kijk nog even naar de stelling en de stand. Geweld in het amateurvoetbal is onuitroeibaar. Er is door ruim 1100 mensen gestemd. 42% is het ermee eens. 58% is het ermee oneens. Nogmaals, dank. En een prettige dag verder ga ik naar uh, Thijs van den Brink... Hallo. Dit is de dag zometeen. meteen. Goedemiddag. Ja, wij gaan hier nog even op door met uh, oudscheidsrechter Mario van der Ende. En met uh, Peter Ede Vries. Die heeft er ook een opvatting over. Namelijk dat heel veel grensrechters en scheidsrechters ook wel heel partijdig zijn. Getwitterd, hè? Heeft hij. Ja, dus hij zit om dan even aan de telefoon bij ons. Verder is de van Veen te gast. Uh, vanavond in uh, Carré. Vanwege zijn 50-jarige jubileum. En pastoor Jan Schafraat werd beschuldigd van uh, seksueel misbruik. Maar dat is echt te weinig bewijs. Althans, dat zegt die commissie van de katholieke kerk nu. Dus hij, uh, die, al die klachten tegen hem zijn ongegrond verklaard. Hij is bij ons om daarover te praten. Maar we hebben ook Bert Smeets van de stichting Mea Koopa aan de lijn. Die is nog niet overtuigd. Dat wordt weer een mooie aflevering van Dit is de dag. Tijd, dank je wel. Dank je wel. Goed, en dit was uh, Stand.nl. En lunch hebben we ook gehad uh, wat mij betreft heel graag tot morgen. En ook tegen u zeg ik een hele prettige dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Zometeen in Villa VPRO.